Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De ambassade in Jeruzalem. De opening valt samen met de 70ste verjaardag van de staat Israël. President Trump maakte in december bekend dat de VS Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël... en dat hij als gevolg daarvan de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. In mei zal eerst alleen de ambassadeur met een klein team verhuizen. De overige medewerkers gaan pas naar Jeruzalem als er een nieuw gebouw is gevonden. Met name in de Arabische wereld is veel kritiek op de keuze van de Amerikanen omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem beschouwen als de hoofdstad van hun toekomstige Palestijnse staat. Er is grote onrust ontstaan onder het korps commando-troepen... na recente verklaringen van commando Marco Kroon. Kroon sprak over het doden van een Afghaan in 2007. Details gaf hij niet, omdat dat staatsgeheim is. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. TV-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is in een gebied waar Nederland nu op missie is. De onrust onder de Nederlandse commando's zou daardoor worden veroorzaakt.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 Het weer. De minima liggen vannacht tussen de min 3 en de min 6. Morgen is het vrij zonnig. Er is wel wat sluierbewolking en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. En, en namorgen, vanaf zondag, is de temperatuur overdag ook nauwelijks meer boven het vriespunt. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van See It op jouw ZFM Zandvoort. Oftewel gewoon keihard. See It Sessions. DJ Dion Sydney Van Apreski tot Urban. En van Urban tot House. Hij kan het allemaal gewoon draaien. Het komende uur knalt hij, hij de, de ijspegels gewoon hier van het dak af. We hebben net een voorzetje gedaan met de DJ-meister. De, de onderbuurman die rende hier gelijk al naar boven. Doe mij er ook maar eentje, zegt hij. Ik zeg nou. Hier, speciaal voor jou. Dit verzoekje. Dit is het met nu. DJ Dion Cindy. In de mix. En meid, nou mag je zingen. You can say I haven't tried. To cross the creative divide. Your feelings coming go. But I still love you so. There is nothing I want do. To make this dream come true. Darling, you can walk But I'll keep coming, coming back to you.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 Big boom.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 This is, this is, this is they, The Wreck is dead on play Nobody, nobody likes The Wreck is dead on play uh. Nobody likes The Wreck is dead on play Play, play, play, play, play, play, play Don't for fat Uh. Solitary brother, is there still a part of you that wants to live? Solitary sister, is there still a part of you that wants to give? stay in de house DJ JK, DJ Dion Sydney live hier vanaf de studio en helaas aan twee uur langs hier komt weer een einde maar niet getreurd, volgende week vrijdag 9 uur sharp, zijn we weer bij je met twee frisse fruitige uurtjes zorg dat je gewoon je radio hier aan laat staan op C-VM voort. En ik zie je volgende week weer mijn naam was DJ J.K. en ja, samen met DJ die ons die Doei! I was thinking I had your picture on my phone Got me dreaming about somewhere we don't know You stole my favorite shirt and left my clothes in your shower stall But that's alright, I'm fine Baby, you look beautiful to tonight I can see the fire in your eyes Come with me and see the sunrise. And no, I don't wanna lose you tonight. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tot zover het ritme van zie